...met het NOS In het noordwesten van Pakistan zijn wij een bomaanslag zeker. De bom ging af op een markt in het stadje vlak vlakbij de grens met Afghanistan. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar de kans is groot dat militanten van Al-Qaeda erachter zitten. Die hebben de afgelopen jaren honderden aanslagen in Pakistan gepleegd.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 Dit was het. Anyway. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 25 files. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam bij 1 brugge 4 km. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Hoogmade 7. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 4. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Raansdorp 12. Na een ongeluk, de weg is daar weer vrij.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 Twee radiostations: je blijft op de hoogte! Je blijft op de hoogte: zondag in Kennerland.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 Me way over the sun so I'm dancing like I En Your Love. entire Cruise. En higher. En nieuw seizoen zondag in Kenmerland 2012, 8 januari. Goedemiddag. En al dan goedemiddag. Goedemiddag jullie. Nog de beste wezen van de luisteraars <laughs> Want nu kan het nog Ja, nu mag het nog volgens mij Het mag volgens mij tot Drie Koningen hoorde ik Maar ik heb ook gehoord ja, dat, dat het mag tot Valentijnsdag Drie Koningen is al geweest <laughs> Dan is het Valentijnsdag En zo is maand verder Ja, ja oh, ik hoorde het op de radio huh. Nou ja, maakt niet uit, laat het gewoon niet meer doen hey, Zullen we wat nieuws doornemen van de afgelopen week? Dat vind ik een goed plan En dan beginnen we met 1 januari Namelijk de jaarlijkse terugkeer van de Nieuwejaarsduik nou, de nieuwjaarsduik van, uh, van dit jaar, 2012, was een recordjaar. Uh, record Op het strand van Scheveningen waren ruim 10.000 kaarten verkocht. En dat al in een half uur. In Zandvoort waren er minima 2800 duikers. De knappe Hester Winkel werd het Unox meisje en stond dus op de voorpagina van de Telegraaf. Kijk, dat vinden wij mannen interessant. Zullen we even gaan kijken? Het is elke, het is elke elk jaar weer, is het weer de vraag welke knappe dame op de voorkant komt van de Telegraaf natuurlijk. Maar het is een beetje vals spelen, want dat meisje die heeft ooit een keer een Playboy gestaan, las ik. Zullen we even kijken, heel goed? We kijken straks even. Je bent benieuwd, hè? Ja, ik wel. Ja, ja. ja, tuurlijk. Ik ben er niks in man. Nee, dan. Het Nationale Recherche heeft dinsdag in amsterdam Osdorp. een stapel geld van 2,5 miljoen euro op de slag genomen. De bundels geld zaten in boodschappentassen en in een sporttas. In de woning waar het geld een vuurwapen, kogels, een geldtelmachine, telefoons, simkaarten en een laptop werden ingepikt de politie ook twee mannen op. En trainer Theo Bos, 46 jaar van FC Dordrecht, is voorlopig uit de relatie. Twee weken geleden is bij hem een, uh, bij onderzoek een tumor in zijn alvleeskeer ge geconstateerd. Uh, ik ben uiteraard erg geschrokken van dit onverwachte, heftig bericht. Was ook keihard knokken om te herstellen van mijn ziekte. Ik hoop dat de mensen begrijpen dat ik daar de komende periode al mijn energie voor ga gebruiken. Al dus trainer Theo Bos. Oud trainer ook van Vitesse, hè? Ja. Heftig nieuws. Ja. ja. Ko die is niet langer meer trainer van Twente, hij is ontslagen en zijn opvolger is Steve McClaren die heeft daar al eerder gezeten, waardoor ze toen een kampioenschap mee gepakt hebben. Goeie keus denk je? Ik denk het wel. Ja, als je zo'n die berichten hoort op tv zeg maar, over dat Ko Arias niet echt lekker lag in de staf en zo. Ik denk dat het dan beter is dat je gewoon trainer... McLaren heeft wel een goede naam, maar... de zeg je dat voor ja. Zoiets, weet je wel, dat, wat, dat, de support denken wel meteen, nou het wordt er zelfs vroeger. Misschien ja, ja. wel kampioenschap. hij ja, ja, nog maar de vraag. He. He. Ja, hij moet, maar hij moet uh, de dingen van Carl Arnhels, moet hij echt op, uh, oppikken en overnemen. En, dus ja, het is toch wel bij twee verschillende trainers, dus dat wordt wel moeilijk denk ik. Nou ja, we zullen zien. En twee jonge meisjes van 11 en 12 zijn in de nacht van donderdag op vrijdag om het leven gekomen door koolmonoxidevergiftiging. Een derde meisje ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De slachtoffers werden donderdagavond door de hulpdiensten uit een woning gehaald. Um, de twee meisjes moesten in de ambulance reanimeerd worden, maar over later die nacht in het ziekenhuis. Dat is ook heftig nieuws, hè? Ja. Maar het kwam door de wind, hè? Want um, die afvoer waardoor uh, je frisse lucht krijgt in je huis die was dichtgewaaid. Oké, okay, ja, dat is niet da zo mooi. En daardoor uh, was het gebeurd. Ja, wat gevaarlijk ook is, je kan dat niet ruiken of zien. hè, nee. die uh, komen natuurlijk. Ja, klopt. Dus ja, dat is het gevaarlijke van alles. De schade waar welke, uh, de schade welke, uh, het gevolg van, is van een jaar, van jaarwisseling in zandvoort bedraagt ruim 10.000 euro. Laat de Zandvoortse wethouder Omer Zandberger maandag weten De 10.000 euro schade is enkel gebaseerd op vernieuwd straatmeubilair. Het is elk jaar weer raak, hè? Ja, elk jaar gebeurt het. Maar gelukkig is er nog geen Den Haag hier. Daar ja, is het nog sterker. Ja, is het zo? Ja, er zit, uh, gewoon, uh, lopen gewoon ME's op straat, de Mariché komt helpen daar. Ja. In uh, ja. heb ik ook verhalen gehoord met die ME. Ja. En Nederlands bracht in 2011 gemiddeld 3 uur en 11 uh, minuten per dag uh, door, de te, uh, door voor de televisie. Dat is precies evenveel als het jaar ervoor. Dat maakte de Stichting Kijkonderzoek SKO zaterdag bekend. Ik hou het gemiddelde flink omhoog hoor. Ja, ik ook. Ik zit er niet bij hoor, 3 uur. Ik zit wel langer dan 3 uur Ik ook wel. Hoef je niet altijd strak gericht te kijken, maar hij staat gewoon wel aan. Ja, ik heb bijna de hele dag aan zo'n gast Misschien, Ja. Nou, misschien mensen die weer niet kijken. Dan compenseert we. Maar... Ja. Nou, nou, iedereen heeft tegenwoordig wel een, een, een tv, hè? Nou, niet nou, iedereen. De, ja, Soms van niet. die hele streng gelovigen. Ja, die ja. <laughs> nou ja, dit, uh, hoe, lang, hoe lang zullen die gelovigen nog... Uh... Ga je Het lichaam dat staat er in het Wilhel, Wilhel, uh, Wilhelmina-kanaal bij Haghorst Noord-Brabant is gevonden... Dit van van Mr. Bram Klaassen. Er zijn geen aanwijzingen van een misdrijf. De man van 19 raakte zondag vermist aan een avondje stappen. Het moeder rees al snel dat hij tijdens het tocht naar huis in een kanaal was gevallen. En het KNMI waarschuwde voor haar, uh, zeer zware windstoot in het noordelijke kustgebied. Tij, uh, tijdens buien kunnen donderdagmiddag windstoten voorkomen tot maar liefst 110 km per uur. Zo meldde het KNMI. Uh, in de rest van het land waarde het ook hard met windstoot tussen de 75 en 95 km per uur. Per uur. De inwoners van Woltersum, Witterwieren. en delen van Temboer en Tempost mogen terugkeren naar hun woning. Het gaat om circa 800 mensen. die hun huizen verplicht moesten verlaten. omdat een dijk langs de Eemskanaal dreigend door te breken. De veiligheid is, is weer. Gebe uh, uh, de veiligheid is weer. Uh, gegarandeerd. <lacht> Zondagochtend, hè? <lacht> Ga je lekker? Ja, <lacht> niet echt. Ja, wat een. Uh, Nederland gaat eraan. Nederland gaat eraan. Begin het begin. Het begin is al te zien van de einde van de wereld. Ja, we hebben nog... Uh, Groningen overstroomd. We hebben nog 11 uh, maanden. Pas, uh, 21, 21 december. december. Ja, dat duurt even. Nou ja, het gebeurt wel steeds vaker, die overstroming, hè? Ja, nou dan ja, dan er gebeurt het broeikar, nu in Groningen, en, uh, maar het ja. zou net zo goed hier in Amsterdam kunnen gebeuren. Ja, we hebben gewoon Hoge Dijk, of Duiningen. Ja. Hoge Duinen. Oké. Okay. Nou ja, laten we hopen dat het, uh, dat het niet gebeurt. We gaan even kijken naar uh, de historische kalender vandaag in het verleden. Met vandaag in 8 januari in 1926. Arabië heet vanaf nu Saoedi-Arabië. En altijd al willen weten waarom nou Saoedi. Dat heeft te maken met de nieuwe koning die vandaag aantreedt. Die heet namelijk IBN Saud. Oh. Neem je dat ook weer even mee? Met vandaag in 1958 Bobby Fischer wint het Amerikaanse schaaktoernooi. Nou ja, Bobby Fischer, bekende naam. Maar uh, wat veel mensen niet weten is dat hij op dat moment nog maar 14 jaar oud was. Vandaag in 1971 in het Nederlandse deel van de Noordzee wordt begonnen met proefboringen naar gas. 8 januari 1990 in Amsterdam gaat een nieuw fenomeen van start, namelijk de stadswacht. Het korps dat is samengesteld aan langdurige werklozen moet voorlichting geven en kleine vergrijpen tegengaan. En vandaag in 2009, voor het eerst sinds 1996, wordt er weer Nederlands kampioenschap Marathon op Natuurijs verreden. Dat gebeurt op de Oostvaardersplassen. De veteranen wint Arnold Stam bij de vrouwen Carlos Zierman en bij de mannen Sjoerd Huisman. En even een klein applausje. Want vandaag in 8 januari 1905 was het zijn geboortedatum Walter Diemer. En hij is de uitvinder van De Kauwgom Wat een held En vandaag zijn uh, veel artiesten jarig Onder andere R. Kelly, David Bowie, Shirley Bessie en Elvis Presley Wie zullen we draaien? Uh, uh, Shirley Bessie Shirley Bessie? Ja Oké, okay, dan gaan we even, even, even zoeken Het supersysteem hier Ja, gaat op zoek uh, Elvis Presley is een beetje het oud voor mij, dat doet helemaal niet meer <laughs> Is dat zo? Ja. Hij heeft toch hele goede muziek gemaakt? Ja, maar toch nu van mijn tijd, hè? Nou, we gaan we even zoeken. Uh, na na na na. Internet werkt goed, naar je, Vandaag. Tjoe jongen. We gaan opnieuw opstarten. jaar Ja! Oké, we hebben, eigenlijk... okay, we hebben meerdere, meerdere. Ja, doe die hoor Diamonds of Forever. Forever. Goldfinger is ook leuk. Ja, dat noemen we, we Goldfinger die doen? Ja, we Goldfinger uit ja. ah, James Bond. Doen we die? We feliciteren vandaag, namens Zondag in Camerland, Shirley Bessie. Ik zojuist dat het de eerste goede plaats is die ik draai. Nou, ik weet het niet hoor, maar... Uh, het is toch een schande. Nog meer geweest. Het is toch een schande. Ik heb het toch veel meer gehoord. Zijn niet even wat mensen die, die hier van deze twee mannen zitten mee willen nemen naar de kroeg vanavond? <laughs> dan? dan kunnen ze nog wat leren. Ja, ja. Nou, daarom. Hé, hey, um, 12 maart ben ik erbij, hè? Paard van Troje. Jonathan Jeremiah. Zo, ga Ja, ga ik heen. 12 maart in Den Haag. En je hoorde Hard of Stone. Doe je goed. Ik heb gisteren een aantal uh, voorspellingen doorgenomen. Dus namelijk een... Uh, een voorspeller, hoe noem je dat? Je hebt een, een, een mooie naam, paragnost. Oh, ja. En um, die, Jan van der Heide van der Heijde heet hij. En uh, Jan van der Heijden heeft vorig jaar redelijk veel voorspellingen goed ge gehad. En nu heeft hij weer een hele rij nieuwe voorspellingen op zijn site gezet. Dus oh, ik denk dat, het, uh, dat we even wat door kunnen nemen. Nou, er zitten, veel, uh, zitten wel een paar leuke bij, ook een paar uh, mindere. Bijvoorbeeld, hij verwacht dat er een aanslag komt in de Amsterdamse metro. En die metro is nog in aanbouw. Ja, maar ja, dat doet sowieso lang. Zuidlijn. Ja, maar dat duurt sowieso al lang. Ja, die... Maar uh, die, uh, brand... hij ja, bouw... denkt dat daar dus een, een uh, aanslag komt. Nou, gaan we, het, we gaan het toch allemaal aan, dus maakt me niet uit. En um, de Europo Europese loterij is niet meer tegen te houden in Nederland. Een zeer grote prijs gaat er vallen. Ja, zit er ook nog een keer in doelen. Moet Wat gaat gebeuren. Even kijken. Kinderen. Hij denkt dat kinderen zorgplicht krijgen voor bejaarde ouders. Maar ja, wat je hebt is natuurlijk wel die uh, pensioenfondsen. Uh... Ja, misschien wel goed, want de ver vergrijzing dat schiet omhoog hè, nu. Ja. Met al die ouderen die er, uh, in ieder geval binnenko bah, binnenkort, binnen. <laughs> ik, kijk, ik kijk niemand aan op dit moment, hè. Maar uh, <laughs> die. Uh, die mannen. Uh, op een gegeven moment pensioen zijn. en wij moeten dat betalen, hè. Voor. Dus zeg maar dat we goede muziek draaien, anders... Ik ja. krijg helemaal niks meer. En een Nederlandse zanger breekt internationaal door... ...en die zanger heeft een tatoeage van een engel uit zijn leven. Op zijn schouder is dat. Een, internationale zanger met een, of een, zanger, een Nederlandse zanger die doorbreekt met Engels... Den Ben Saunders. Ja, maar ik weet niet of hij een engel heeft. En zijn broer Dino, ik weet ook niet of die een engel heeft op zijn schouder. Maar het staat er bij, een man of een vrouw? Staat er niet bij. Zanger. Het zou een man zijn dan. Ja. Bent, ik kan de enige die... Ik weet niet of het heeft hoor, maar het zou best kunnen. En um, hij verwacht dat België in de toekomst bestaat uit twee landen. Vlaanderen zoekt dan de medewerking met Nederland. Ja. Nou ja, logisch toch? Ja. En het weer, wil je het weer ook nog weten? Ja, dat moeten we. Het wordt een prachtige, lange, warme, prijswinnende zomer met nog niet geëvenaarde uitschieters. De winter wordt polair koud. Oh, dus we krijgen een hele warme zomer uh, en een ijskoude winter. Ja, nou ja, ik denk het wel. dan. We geloven hem. Straks nee. meer voorspellingen. En hier is Miss Montreal. I know I will be fine this year. I've lost all my senses and all my tears. I traded it for something. Je gasten die moeten gewoon een keer naar Nederland komen <laughs> ik heb een afspraak met mijn moeder staan het klinkt misschien een beetje stom maar als Earthwind en Fire naar Nederland, gaat, naar Nederland komt voor een optreden ga ik erheen. Uh, that, uh... dat is een beetje ja, sommige mensen vinden het een beetje foute muziek maar ik vind het heerlijk, Fantasy hoorde je hier bij Zondag in Camerland. en even aandacht voor het volgende de waarschijnlijke nieuwe nummer 1 van Nederland Florida en Sia, je hoort hem nu die heet Wild Ones So high, jumpin' those dives, surfin' the crowd Ooh, Then I gotta be the man I'm the head of my band, Might check, one, two Shut them down in the club with a Playboy does So they all get loose, loose, out the bottle We all get bit in the air tomorrow Gotta break boost, cause that's the motto Club shut down, I supermodels Hey, I heard Let me <laughs> punt zfmzandvoort.nl Mensen gaan zo met hun tijd mee, hè? Nickelback gewoon als ringtoon op je telefoon. Dat doe je het wel heel erg goed hoor. When we stand together hoorden je bij zondag in Kennemerland. Met zometeen het regionieuws en het weerbericht. Je hoort het na mama's gun. Let's find a way. tonight. And it just won't let me go je zegt, mama's gun and let's find a way. Zondag in Je Je op de hoogte! Je blijft op de hoogte. En het wordt tijd om even wat regennieuws door te nemen van, uh, vanuit Zandvoort en omgeving. En we en beginnen met een politiecontrole. De politie hebben woensdagmorgen tussen 9 en half 12 een algemene verkeerscontrole gehouden op de Zandvoortslaan in Zandvoort en op de Julianalaan in Overveen. Politieagenten hebben gecontroleerd op het dragen van de, van de autogordel. De aanwezigheid van rij- en kentekenbewijs, verlichting en of de banden in orde waren, hebben in tand teambekeuringen bekeuringen uitgeschreven. En de traditionele zand voor de kerstboomverbranding zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 11 januari. Dus dus aankomende woensdag. De verbranding start om half acht op het strand ter hoogte van de gebouw de Rontonde aan de Strandweg. Kinderen kunnen hun verzamelde kerstbomen diezelfde dag inleveren. Tussen 1 en vier op het terrein naast het casino aan de Strandweg of bij de gemeente uh, remise aan de Kamerling onder straat 20. En ieder die een boom inlevert wordt beloond met 20 eurocent en een lot... In de loterij worden 20 cadeaubonnen van 5 euro verloot. In de laatste week van januari maakte de gemeente de winnende lotnummers bekend op haar website. Want zelfsprekend kunnen handelaren niet aan deze actie deelnemen. De Zandvoortse brandweer zou uiterst best doen om de verbranding goed te laten verlopen. Voor de liefhebbers staat er een kopje warme chocolademelk klaar. Nou lekker. Op zondag 15 januari biedt burgemeester Niek Meijer van Zandvoort samen met de SOS Marathon Kids de eerste steen aan voor een nieuw SOS Kinderdorp in de voorkust. De bouw daarvan gaat deze maand van start. De steen wordt in ontvangst genomen door Leo Reitsma van de internationale kinderhulporganisatie. Speciaal voor deze officiële aangelegenheid heeft kunstenaar Pieter Le Lemmens van de eerste steen een prachtig kunstwerk gemaakt... Deze zal vervolgens een plek krijgen in een nieuw te bouwen kinderdorp. En op bier.blog.nl hebben ruim 2600 bierliefhebbers de afgelopen weken bijna 4500 stemmen uitgebracht op het favoriete nieuwe Nederlandse bier van 2011. Met 31% van de stem is het bier Jope Jacobus Rije Palen, Ik ben niet zo Pale Ale. Ik weet niet of het zo goed uitbrengen. Rije Pale Ale. Van de Jope Brouwrijn Haarlem als winnaar uit de bus gekomen. En duizend stoere zwemmers, allemaal getooid met een oranje muts, springen zich warm met opzwepende muziek. Klaar voor de Zandvoortse nieuwjaarsduik. Een klein verslag daarvan. Ook deze 1. januari was het weer tijd voor de traditionele nieuwjaarsduik. Ruim 1800 mensen waren naar het strand van Zandvoort gekomen om voor de 52 e maal het nieuwjaar in te luiden met een frisse duik. 10 voor 2 werd er een warming-up gehouden. Na deze warming-up werd er afgeteld en renden ruim 1800 enthousiastelingen tegelijk de zee in. En de komende nacht overheerst de bewolking en vooral in de nacht kan er wat lichte regen vallen. De wind waait uit het westen en is overwegend een matige kracht en de temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden. Morgen is er ook vrij veel bewolking, maar vooral in de middag is er ook nu en dan ruimte voor de zon. Het blijft droog en er waait een matige uh, uh, en een zee, een vrij krachtige westelijke wind, kracht 4 tot 5. De temperatuur stijgt naar waarden tussen de 8 en 10 graden. Wat vind ik dit een leuk liedje? Zegt de nieuwe van Gavin De Kral. Was een nieuwe album, Sweeter. Heet zijn nieuwe liedje Soldier. Zometeen, uur 2 van zondag in Kermeland. Zondag 8 januari 2011. Met onder andere de eerste nummer 1 van 2012. Michel Telo, hoor je zometeen.